1 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Naast president Obama zullen ook de voormalige presidenten Clinton en Bush... bij de herdenkingen en de begrafenis van Nelson Mandela aanwezig zijn. Ontmoetingen tussen Amerikaanse presidenten zijn zeldzaam. Een aanwezigheid van maar liefst drie Amerikaanse presidenten... wordt gezien als een bevestiging van het belang van Mandela als wereldleider. Mandela wordt begraven op zondag 15 december. De oud-president van Zuid-Afrika krijgt een staatsbeschrafenis.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 Wie hem heeft gekocht, heeft Veilinghuis Christies niet bekendgemaakt. De elektrische gitaar was bekend doordat Dylan er in 1965 op het Nieuwport Folk Festival drie nummers op speelde. Normaal gesproken speelde hij op een akoestische gitaar. Voor de top 2000 zijn meer stemmen uitgebracht dan vorig jaar, 3,3 miljoen. Opvallend is dat veel jongeren hebben gestemd en ook meer vrouwen dan mannen. Op nummer 1 staat bijna traditioneel Queen met Bohemian Rhapsody. De top 2000 wordt uitgezonden op Radio 2 in de laatste week van december. En dan het weer. In het binnenland is het droog, in de kustgebieden nog een buis, soms met natte sneeuw. Het koelt af tot dicht bij nul. Overdag is het bewolkt en af en toe regen of natte sneeuw. En dan wordt het 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent bij deze Casa Luna Fiesta. Vijf vrijdagnachten lang vieren we het tienjarig bestaan van Casa Luna. En praten we met gasten die ooit hun opwachting maakten in dit huis. En we praten over de toekomst van Nederland. De toekomst van een uh, Nederland dat bezield is in ons geval... En samen met mijn gasten zijn we eigenlijk tot de volgende steekwoorden gekomen. Verbinding, eigenheid, aandacht en lef. En die gasten, dat zijn uh, hoogleraar business spiritualiteit Paul de Blot... architecte Vera Janovczynski en lied en theatermaker Eri de Jong... alias spinvis. Um, ik kom even bij jou om te beginnen, Vera. Want jij hebt uh, de samenleving wel eens vergeleken met een boomgaard. En dan kom ik meteen met die woorden uh, verbinding en aandacht... Ja, het is... Uh, ik vind het een heel erg mooi beeld. Ook in visuele, visuele termen. Dus het begint bij mij toch altijd met een, het visuele. Maar ik merk dat ik daar ook een, een inhoud achter heb. Of erbij zie. En uh, die inhoud spreekt voor mij inderdaad uh, heel veel uit over... Of, daar zit heel veel wat ik zou willen uitspreken over hoe ik... een toekomstbestendige maatschappij zie. En... Um, en Boomgaard is een collectief. En binnen dat collectief... staan verschillende individuen. De ene boom heeft zijn takken en de andere heeft zijn takken Maar ze, het kan uh, bestaan... bij de gratie van het feit... dat er veel bomen bij elkaar zijn. En in wezen zorgen ze ook voor elkaar. Ze geven elkaar bescherming. Bescherming tegen wind of tegen zon. Uh, ze, ze bevruchten elkaar. Uh, ze leveren uiteindelijk ook gezamenlijk een, een product. En binnen dat collectief zijn ook individuen die ziek zijn. Zijn individuen die hoger worden. Zijn, het, het is een, in wezen een hele mooie combinatie van een uh, individu, individu en een collectief. En het gedijt als het gekoesterd wordt. Dus ik wil eigenlijk het woord aandacht ver, veranderen in het woord ko, ko, koesteren. Die vind ik meer... Uh, de inhoud of de, ja, de geest van wat ik wilde zeggen uit, uh, uitbeelden. En wat gebeurt er op het moment dat één boom omwaait... of één boom uh, uh, herplant wordt? Nou, dan komt er ruimte voor nieuwe dingen. Maar die ruimte voor nieuwe dingen komt, en, komt er binnen een context... van dat beschermende en het gezamenlijke en het collectieve... wat een boomgaard is. En toen ik dat beeld uh, had, toen uh, be heel snel omdat ik dus ook veel inderdaad in het Yvrit uh, doe en, en denk, dacht ik, ja, het woord van boomgaard in het Yvrit is pardes. En dat woord heeft meer... Ten eerste heeft het een heel een, een bijzondere uh, achtergrond. Het komt uit het Persisch. En het is in het Engels terechtgekomen en vertaald in het woord paradise. Dus dat... Hmm. Ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi, dat ja. die dingen zo bewegen en een eigen heel erg eigen betekenis krijgen, maar niet losraken van, uh, van de oorsprong. Maar in het Tewrit heeft dat woord, ook, wordt dat woord ook gebruikt als uh, een, ja, hoe noem je dat? Een, een um, pseudoniem misschien, een soort pseudoniem voor de mystieke joodse uh, voor, voor de joodse leer, voor de Kabbalah. En een deel daarvan, ik weet er eigenlijk veel te weinig van. of een deel daarvan heet ook wordt benoemd met datzelfde woord, Pardes... Dus dat een beeld en ook een woordbetekenis heeft... dus niet alleen visueel, maar ook mentaal of intellectueel... of emotioneel via de taal... dat zegt voor mij ook iets over een maatschappij... en ook, zeker over een toekomstbestendige maatschappij. En dat sluit een beetje aan bij wat Paul zegt. Dat je um, voor mij zit in, de, in de woorden zit de bezieling... in de betekenis van woorden... Daar geloof ik op zich. Of daar, daar geloof ik eigenlijk ook wel heel erg in. Dat ja. je niet dat je de, de geest en de, de letter en de geest niet van elkaar moet scheiden. Ja. Ook niet in de rechtspraak. Ja. de Blond. Wat jij vertelt, dat noemen ze de, uh, creatieve destructie. In, het, in de boomgaard, in het bos kan je destructie. De boom worden oud, verbranden. En tegelijk schrijven ze ruimte voor nieuwe planten, nieuwe dieren. Nieuwe insecten. Dus je krijgt creativiteit. Met nieuwe mogelijkheden. En dat gebeurt ook in een volk. is je creatieve destructie noemen ze dat. Dus, eigenlijk. dus er gaan dingen dood in Nederland. Maar je krijgt veel vernieuwingen. Met name de kernwaarden versterken zich. Omdat de, Nederlanders, de jonge Nederlanders... die krijgen een wereldwijd perspectief. En dat verrijkt weer hun eigen identiteit. Dus het is een, een wisselwerking. Ja, en, en je zei in het vorige uur ook... dat is, dat is één ontwikkeling. Hè? Mensen gaan naar buiten, die gaan ja. uit, uh, de wereld in... die nemen die ervaringen mee terug naar Nederland. Tegelijkertijd zijn die Nederlanders zich ook aan het herijken... als het gaat om hun eigen afkomst. Uh, ja. Ze willen uh, uh, die eigenheid... versterken. Ze ja. willen ineens ja. Fries spreken... Ja. en uh, Zeeuwen die willen uh, het Zeeuwse dialect koesteren. Ja, ja. ja. dus die eigenheid... Wordt nu hun identiteit. Dus het is allebei. Het is een wereldwijdheid, tegelijkertijd een sterkere individualiteit. Dus het is een verrijking, zowel van de sociale ruimheid, van zeg maar het netwerk, ja. van relaties, verbindingen, tegelijkertijd een verdieping van zichzelf. Dat ze hun eigen waarden meer ontdekken, wat ze vroeger ja, automatisch. Ze spraken automatisch Fries. Nu willen ze dat bewust doen. Dus dan zou je het, als het over de toekomst gaat... meer hebben over kleine entiteiten... dan over die entiteit Mythe Nederland. Ja. ja. Maar tegelijk zijn het open mythes. Die openstaan in een netwerk. Ja. Ik, maar je, je zou daar Kier? eigenlijk nog een woord aan toe willen voegen... In, bij de collectie inventaris aan woorden. En dat is verandering en beweging. Want die verandering en beweging, dat is wat, die, wat ruimte maakt. Er moet ruimte komen, inderdaad, voor die, die ene boom moet dood... en daar ja. komt een nieuw boom voor in de plaats. Ja. En als er niets doodgaat, komt er ook geen ruimte voor iets, ja. voor iets nieuws... als we bij, in de boomgaard uh, blijven. Ja. Maar ik denk dat verandering en het, ook het koesteren van de verandering... dat lijkt me een hele belangrijke. Erik, voel jij je thuis in de boomgaard van Verenigd? Um, um, het koesteren van de verandering is natuurlijk... Uh, Bijna noodgedwongen. Maar um, over de verbinding, want het had over de architectuur. Um, wat, wat me wel uh, soms, wat ik bedenk, nu bijvoorbeeld in, in, in Utrecht heb je uh, Hoogkaterijnen, weet je. Mm het -hmm. winkelcentrum. winkelcentrum. Dat werd uh, gebouwd in 1968 geloof ik of zoiets. En dat wordt nu alweer afgebroken. En, voor een deel hè? Voor een deel. En het is symbool gaan staan voor alles wat lelijk is in de, in de architectuur maand. Maar um, er is er één generatie, eigenlijk maar, die daar heeft rondgewandeld. Dat is mijn generatie. Ja, is, ja. Mijn vader die kende dat niet. En mijn zoons zullen dat ook niet kennen. Dus. Um, Natuurlijk is verandering is heel belangrijk, maar misschien is wel een van de onderdelen waarom onze maatschappij soms wat neurotisch uh, aandoet, is dat onze omgeving uh, constant verandert. He? Ik heb geen, de wereld waarin ik rondloop, behalve dan in het, in, het, in het antieke Utrecht dan nog wel, de wereld waarin ik rondloop, daarvan weet ik dat mijn vader die niet heeft gekend en mijn zoons die zullen dat ook niet kennen. En dus de verbinding van niet alleen verschillende groepen... die nu leven, maar ook de verschillende groepen... die hebben geleefd en gaan leven. Daar moet ook verbinding in komen. En ik denk wel dat als je... Um, dat, dat, is dan, dat is dan heeft met jouw vak te maken... met architectuur en stedenbouw... dat er moet wel... natuurlijk, verandering is oké... Okay, maar je moet zeker ook wel goed bedenken dat je in verbinding staat met vorige en volgende generaties. En dat je ook elementen in je omgeving moet hebben... Waar die, eh, waarbij je elkaar in de tijd kunt ontmoeten. En dat is misschien waarom mensen zo oude gebouwen... oude, oude omgeving zo waarderen. Omdat je weet dat al duizend jaar... gaan er handen over deurknoppen. Je staat in verbinding met, met vorige en volgende generaties. En um, ik, ik denk dat het aan de geestelijke gezondheid zou uh, toevoegen gewoon de algemene geestelijke gezondheid zou toevoegen... als we meer zouden respecteren dat zoiets als hoger treinen... wat dan niet mooi is, wat is sowieso mooi lelijk geen begrip... maar dat het in ieder geval laat het bestaan... zodat het uh, in, als een boom, als een wortel kan schieten. Schoonheid ontstaat ook pas misschien als het 500 jaar wortel kan schieten... in een, in een omgeving, in een stad. Of in een, en dan bestaat schoonheid niet meer, maar dan heeft het wel... Verhaal, ja. denk, denk jij daaraan? Als jij een gebouw ontwerpt uh, voor, voor uh, woningbouw bijvoorbeeld, of een school of een cultureel centrum. Je hebt het allemaal ontworpen. In Israël heb je zelfs een heel stadshart ontworpen. Hè? In de stad uh, Holon, als ik Holon, me niet vergis, ja. Holon, ja. Uh, denk jij daarbij aan wat Erik zegt? van Het, het moet uh, generatiebestendig zijn? Nou, weet je, als, ik, ik denk niet zozeer in termen van. Uh... De tijd dat iets zal blijven. Maar ik probeer wel dingen te maken... Van die van blijvende waarde zijn. En als ze goed zijn... dan zullen ze ook blijven bestaan. En Het gaat mij ook niet om... Uh, verandering aan zich. Omwille van de verandering. Maar... In een zekere zin ben ik het ook met je eens. Nederland is behoorlijk spastisch bezig met uh, het uh, afbreken en opruimen van alles. Je kunt in Nederland bijna geen ruïne vinden, want het is, uh, wordt meteen opgeruimd. Maar de, uh, het late bestaan van alles wat ooit gemaakt is... lijkt mij ook niet echt een, uh, een, uh, de, de hoogste kwaliteit als ik met een gebouw bezig ben, dan wil ik dat die een blijvende waarde heeft. En die blijvende waarde zit hem voor mij heel erg in het... Um veel aandacht besteden aan iets wat je maakt. Ik denk dat je merkt ook wanneer je iets maakt... wat met aandacht gemaakt... of wanneer je iets in je, ha in je hand hebt... wat met, met aandacht gemaakt is. Of wanneer je iets in je handen krijgt... wat uh, gemaakt is om uh, binnen de wegwerpculturen. Uh, dus ik denk dat dat, net zoals die deurklink van, van uh, honderden jaar... zo ook een nieuw ding die uh, vanuit dezelfde mentaliteit gemaakt is. Ik denk dat je dat ook... Uh, ook daarin voelt. Ja, natuurlijk. Ik hoop dat mijn gebouwen heel erg lang zullen blijven. Niet zozeer omdat het... Uh, mij, uh, zeg maar mijn gebouwen zijn. Maar omdat ik... wil graag dat als... ik ergens iets ontworpen heb. Of ik, wij, mijn bureau. De mensen waar ik mee werk. Als we iets gemaakt hebben. Dat de plek beter is dan zo, zoals wij het aangetroffen hebben. Dus dat wij een mooiere, betere, leefbaardere, aangenamere plek maken... waar mensen willen zijn. Want, kun, je is, een voorbeeld, ik... kun je een voorbeeld noemen van een gebouw waarvan je zegt... Uh, voor dat gebouw, uh, de, de, voordat dat gebouw daar stond... was het een uh, akelige plek, een lege plek, een zieloze plek... een niet bezielde plek. En nadat ons gebouw daar is verrezen... Leeft die plek? Ja, bijvoorbeeld. En, uh, een gebouw dat we in het centrum van Den Haag ontworpen hebben. Daar stond, het is echt hartje Den Haag. Daar stond een gebouw uit de jaren 70. Het uh, was een kantoorgebouw. Een beton, een orthogonale structuur. Een gebouw dat zich ontrok aan, aan, de, aan het stedelijke weefsel. Ontrok zich ook aan de, uh, aan de stedelijke schaal. En aan, de, aan het karakter van de omgeving. Dus het was niet zozeer een uh, ander individu dan alle andere gebouwen, maar hij, hij kon daar ook niet aarde. En misschien als hij nog honderd jaar zou staan, zou dat wel gebeurd ja, zijn. Dat, dat, dat, zullen we dat, dat, dat, nee, dat zullen we nooit weten. ik maar zeggen? Nee, dat zullen we nooit weten. In ieder geval in onze leven, in onze generatie, was dat gebouw een soort zwart gat. Ja. En daar, die is gesloopt, gedeeltelijk. En daar hebben we een ander gebouw omheen gebouwd. En de hele omgeving is totaal veranderd. Of een ander vorm, die wil ik even alleen met twee woorden benoemen... want die is misschien uh, nog bekender. Dat is de Mariekenstraat in Nijmegen. Dat is een winkelstraat. Dus. Dat is een winkelstraat. Dat is een omgeving die... Uh, die is gebombardeerd door de galeerden... aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, per ongeluk. Maar dat betekent dus dat daar een uh, gebied was... waar je van alles kon maken. En dat is in de traditie van de jaren zestig... zijn daar een aantal gebouwen neergezet... die een soort zwart gat waren in de binnenstad van Nijmegen... die alleen maar energie opzogen en niets teruggaven aan de stad. En daar is, uh, in 2000 is dat geloof ik uh, gerealiseerd... is er een nieuwe winkelstraat gekomen die het hele stedelijke weefsel herstelt. En mensen komen daar heel erg graag naartoe. En het is ook een motor voor vernieuwing en verbetering... en ook conservering, conser gedeeltelijke conservering... van de binnenstad van Nijmegen. Ja, dus op die manier kun jij vanuit jouw vak bijdragen... aan dat uh, bezielde Nederland. Um, jij kunt dat heel concreet doen, he, door een gebouw neer te zetten. Voor jullie, Paul en Erik, is dat anders. Uh, Paul, uh, jij leert jouw studenten... Um, om bezield zaken te ja. doen. Maar op welke manier kun jij de, dat nou, Nederland creëren... waar we het nu over hebben? Ik denk dat we hier onderscheid moeten maken... tussen zijnswaarde en de fysieke waarde. Iets wat een zijnswaarde heeft... blijft altijd bestaan. En is universeel. En wat heeft bijvoorbeeld een zijnswaarde? Voor muziek. Ja, kunst. Een architectuur wat echt kunst is... Zo'n kathedraal of zo'n gebouw, ik bedoel. En zijn heeft een waarde wat het zijn de spirituele kracht van een mens aanspreekt. En gaat dus nooit verloren. Een klassiek stuk muziek gaat nooit verloren. En dat is een stuk geschiedenis, maar ook een stuk toekomst. Het is een eeuwigheid. Daarnaast staan de fysieke waarden... Zoals dat gebouw wat je noemt, heeft een fysieke waarde. Dat heeft dus geen eeuwigheidswaarde, geen spirituele waarde. Dat verdwijnt weer. Dus waar we moeten zorgen is in Nederland dat we behouden, bewaren, de zijnswaarde van Nederland. Maar je kunt het combineren, zoals Vera een gebouw ontwerpt daar in Nijmegen, een hele straat ontwerpt zelfs in Nijmegen. Daar kan ze trachten om zijnswaarde en fysieke waarde eh, met elkaar te combineren. De zijnswaarde. Heeft altijd een gestalte. Dat is geen, geen, geen uh, zeg maar, onzichtbare geest. De sens waar heeft altijd gestalte, of in melodie of in een dans. Of in een architectuur. Mm -hmm. Of ik weet het wat, ik heb het altijd gestald. En hoe pas je dat toe in het zaken doen? Want jij, jouw studenten uh, zijn, zijn zakenlieden in de dop, ja. zou maar zeggen. Hoe pas je dat toe in het zaken doen? Uh, het, het met elkaar <tus> verenigen van die zijnswaarden, die fysieke waarden. Ik, uh, ik ga hier van Nijrode uit. Je gaat uit van een droom. Plasman zegt: toen Plasman begon. Recruiteren de mensen met een droom. Die droom zijn zwaar. Wat is hun ideaal? En dat was opbouwen van Nederland. Dus Nederland was helemaal uit elkaar De opbouw van Nederland. De dienstverlening aan Nederland om het op te bouwen. Dus dat is de droom. Maar het zijn doeners. Dus ze moeten ook de vaardigheden leren om dat uit te voeren. Dat is niet alleen. Dus wat gebeurt er? De campus waar ze wonen... is jullie verantwoordelijkheid. Daarbij zijn ze gedwongen... collectief aan hun droom te werken. Dus een collectieve droom ontstond er. We gaan Nederland opbouwen. We gaan de mensen van Nederland in dienst staan. En het is eigenlijk een vorm van... ik wil maar zeggen... een organisatie in een crisisperiode. Een crisis betekent dat waarden die niet meer nuttig zijn, wegvallen. En de waarden die wel zijn, die behouden. Dus een crisis gaat meer aan de innerlijke zekerheid... van innerlijke waarden. Dus eigenlijk gedijen we wel bij een crisis op de lange duur. Ja. Heel natuur werkt met een crisis. Ja, dat is, ja, ja, dat is waar. De herfst. De hele en natuur werkt crisis. met een crisis. Ja. En heel natuur is gericht op duurzaamheid. Maar bij de mens in de evolutie wordt de duurzaamheid een waarom-vraag. Waarom moeten we doorgaan? Is het zinvol om door te gaan? En dan komt het op de Is het zinvol om door te gaan? Is het zinvol om dat gebouw te maken? Is het zinvol om die melodie te maken? Is het zinvol om die dans? Die dans geeft de zin gestalte. Is er nog genoeg oog voor... Um die droom, uh, uh, die zijnswaarde... als het gaat om, om uh, het bedrijfsleven? Ja. Anders beslukken ze. Anders beslukken ze. Je hebt zelfs gezegd dat 60% van alle faillissementen in Nederland... Uh, te wijten zijn aan een gebrek aan idealisme... aan een gebrek aan droomkracht. Ja. ja. 10% gaat failliet door gebrek aan kennis. Kennis kun je kopen. Je kunt een adviseur halen. 30%... Door gebrek aan samenwerking. Krediet kopen. Nee. nee. nee. 60% gebrek aan visie. En een droom. Men weet niet wat men wil. Die droom is belangrijk. Die droom, die leef jij uit in je gebouwen, Vera. Uh, binnen de kaas natuurlijk die, jou, die uh, voor jou gesteld worden als architect. Hoe is het bij jou, Erik? Want... Um, die zijnswaarden die lijken me bij jou wel goed te zitten... als uh, tekstdichter, als componist, als muzikant. Um, de, de functionaliteit, om het woord maar dan te gebruiken... van een liedje, is, is uh, wel heel moeilijk te duiden. En dat is maar goed ook. want Een van de leuke dingen van de kunst is dat ze niet functioneel zijn. Natuurlijk zijn ze op een bepaalde manier wel functioneel... maar alles om ons heen heeft, heeft een functie, weet je wel... Behalve dat wat ik doe. En dat, dat geeft je een soort uh, vrijheid. Een soort uh, speeltuin wordt het ja, dan. Waarom zeg je dat het geen functie heeft? Dat het een nou ja, plezier geeft, wordt. is toch ook een functie? Precies, dat is het ook, is het ook zo. Dit, dit, Schoonheid het, is een Op het moment functie. dat iemand het mooi vindt, heeft het dan een functie. Maar ik, maar ik, ik voel voel je... niet, het, het, er zijn geen, voor mij geen spelregels. Ik, als ik op een dag besluit dat het anders moet... dan kan het zonder dat verder iemand daar een probleem mee heeft. Ja. En dat is natuurlijk wel... Nee, soort... Maar inderdaad, ik vind het wel fascinerend wat Vera Waarom zeg je dat het geen functie heeft? Daar, daar kom je wel weer op terug ook He, maar uh, Vera kan heel mooi uitleggen waarom die straat daar in Nijmegen... Ja, heeft wel een functie voor het welbevinden. Dat kan ik dan misschien proberen. Als ik in jouw mu muzikaal universum stap... dan uh, uh, geeft dat een soort voedsel voor de geest. En dat voedsel, nou, daar, daar kan ik weer een tijdje op voort. Dat, je maakt geen producten in die zin... maar je levert wel iets wat je misschien niet kunt duiden zo snel. Ja, maar het maar, plezier ja. wat jij eraan hebt, dat doen we samen. Ik ik doe de ene helft en je doet zelf de, de andere helft. Is dat zo? Ja, dat is zo. Paul, ik denk dat die vrijheid die je noemt, dat is een Eh uh, Ja, tuurlijk. Het is die zo. vrijheid die je noemt, Je bedoelt dat Dat iemand, iemand dat herkent en dat als... als uh... En als jij dus met je melodie de mensen bevrijdt, die vrijheid overbrengt. Dan breng je waarde of je ja, senswaarde op. Ja, dat, maar dat, ik weet niet of dat nou een vooropgezet doel moet zijn. Nee, nee vrijheid is geen doel. Precies. Vrijheid op het is het dat je een doelstelling. senswaarde. doelstelling is die vrijheid alweer. Een, een senswaarde heeft nooit een doel. Nee. Maar het karakter van jouw medium is zo dat hij iets overbrengt. waar natuurlijk afhankelijk is van wie het ontvangt. Maar je, uh, je stuurt iets de wereld in. En vervolgens zijn er weet ik veel hoeveel duizenden mensen... die daarvan genieten of van huilen, ook genieten... die iets beleven. Ja. Dat, ja. dat doe je, anders stuur je ja. de wereld maar hoe, niet. Hoe in. ik dat doe, ik, dat is, weet ik ook niet. Oh. Ik weet alleen, we dat, dat hadden het net you. al over... Ja. dat op het moment dat ik het maak, dan ben ik in, in gelukkig. En als het dan lukt of niet lukt, dat, dat is bijna niet van, van, van belang. Zeg maar maar, maar Erik, en, maak je die dan alleen voor jezelf... omdat je, dat je die, die drang hebt, of doe je dat ook... Bewust of onbewust, met het idee om het leven een beetje mooier te maken. En dus dat toekomstbestendige, bezielde Nederland wat mooier te maken. Dat, dat ik het voor de mensen om me heen. Dat begint nu steeds meer een rol te spelen. Ja, dat wel. Waarom dat... nu pas? Want je ja, maakt al tig jaar liedjes. Ja, maar zonder publiek. <laughs> waar heb je? Uh, ik deed nee Je al... bent pas tien jaar geleden echt gaan optreden. Uh, voilà, ik deed al, al heel mijn leven gewoon omdat ik, hè, dat ik het. Dat nou eenmaal zo ben. Dat is de aard van het beestje. En nu begrijp ik dat wat ik maak uh, ook wel uh, belangrijk is. In die zin dat mensen, ik krijg brieven en mailtjes, mensen die daar heel, heel veel aan hebben in hun leven. Maar houd er ook rekening mee ja, als je, je nieuw dan. Tijd... Dat kan je dan niet meer uitzetten. Nee, dat kan je dan niet meer uitzetten. Ik probeer dat wel, maar dat is dan. Nee, dat, dat is dan zo. Je bent dan een soort. Uh, maar is dat een ontwikkeling die je dan doormaakt? En ga je van daaruit verder of is dat een belemmering? Dat is meer een belemmering, ja. Waarom is dat een belemmering ja, omdat, dan? Omdat ik wil die verantwoordelijkheid niet hebben. Dan mis je de vrijheid, dus, ja. Ja, ik mis die ja, vrijheid. ja. Ik denk dat als je die vrijheid dat bent, dan word je stil. Door die muziek. En dat is ook een resultaat van die vrijheid. Yes. Dat is een uitingsvorm van die vrijheid. Dus je moet het niet zo functioneel doen. De stilte. Het stil worden van mooie muziek. Is ook een vrucht van die vrijheid. Het mooi vinden van een gebouw. Dan ga je kijken. Je word je stil van. Mm -hmm. En die stilte is geen stilstand. De stilte is een proces. Van binnenuit. Dat je steeds mooier gaat worden. Je gaat je meer identificeren. Ja, vanuit de positie spreek je nu van de ontvanger... Hè? van degene die ja. dat gebouw ziet, die een liedje hoort. Jij zegt, mij belemmert het wel een beetje, Erik, dat... Uh, uh, te, nou, hoe moet ik dat zeggen? Het belemmert jou dat andere mensen uh, misschien veel belang hechten... aan die ja, ervaring? Belemmer is een groot woord, maar inderdaad, het is niet, niet, niet mijn oog... En dat of, kost jou op jouw beurt weer vrijheid. Omdat ja, je meer kan, verantwoordelijkheid hebt. Ja, daar kan je niks aan doen. Je, je, zorgt, je hebt, zorgt voor de mensen om je heen. En als dit dan je taak is, want dan wordt het langzamerhand zo'n taak. Pas wel weer mooi bij je socialistische opvoeding. Ja, nee, dat is, dat, <lacht> het, het zit allemaal in elkaar. <lacht> ja, nou, het, is een, het is precies het is, de spiritualiteit, wat je heet. Ja. De spiritualiteit is dan nog niet doelgericht, nee. Maar het straalt uit. Je, je wordt zo geboren. Ja, plaat dan dat uit de harmonie... Uit de harmonie aan plaatsen, dat is de uitstraling van de waarheid. De uitstraling van, het, van de goedheid wat je uitstraalt. En dat geeft stilte, geeft vrede, geeft schoonheid, geeft geluk, alle soorten van vormen. Eigenlijk hebben ze mooie beroepen, die twee, hè, Paul? Vera en Erik. Ja. Ja. Over zijnswaarde gesproken en uh, over eeuwigheidswaarde... ook wat mij betreft dan toch in ieder geval. Dit is Maarten van Roosendaal. van schuld en boete naar spijt en schande tot een rode knieën van berouw. je wilt de wereld wel veranderen maar de wereld verandert hier. al oh, kom laten we er nog eentje drinken de milde lag op ons gezicht, als niemands land. Van simpele vriendschap, van niet meer praten, van oom. Kom, laten wij nu gewoon maar. We samen drinken, we laten ons dansen, zingen met elkaar. We geloven in een kiespaleis, maar stikken in een kaviar. Wij gaan gewoon steeds sneller dansen, tot schreeuwens toe raken we zat, want tranen van verdriet en vreugde. Zijn uiteindelijk even nat, want tranen van verdriet en vreugde, we zijn tenslotte even nat. En dus laat ons zingen, laat ons dansen, tot sleutelstoel raken we Want tranen van verdriet en vreugde zijn voor ons. Vana, voor even, WebSona. Ach ja, Maarten van Roosendaal. Mocht niet ontbreken in deze Casa Luna-fiesta. Begin ik met uh, hoogleraar Business Spiritualiteit Paul de Blot, architect Vera Janus. Janov Chinski. Het <laughs> ging bijna steeds goed verder. Ja, ja, ja, ja. <laughs> en uh, liet nou, het theater maken, is... Erik ja. de Jong. Ja, dat is gewoon een Hollandse. Dat, dat spreek je goed uit. Alias uh, Spinvis. Praat over uh, toekomstbestendig Nederland. De mythe Nederland, dat hadden we al geconcludeerd. Voorwaarde om die uh, toekomst uh, in te gaan, is dat we moeten blijven dromen, dat we idealen moeten blijven najagen dat we zijn zwaarden niet uit het oog moeten verliezen, maar één ding blijft toch een beetje liggen en dat bracht jij in uh, wat eerder uh, vannacht, Erik de Jong, uh, verbinding. Je, je, daar maak jij je, je, je zorgen over dat dat er te weinig verbinding is hier in dit land. Dat uh, elkaar niet meer zien. Ja, dat dat kan niet meer dat zien. Dat groepen zijn uh, ontstaan zo langzaam. Uh, en dat heeft, natuurlijk heeft het alles met uh, met internet te maken. Uh, en en ja en de perfecte. Uh, Technieken die zijn ontstaan om... We zijn allemaal een consument. En bedrijven willen een, een consument bedienen. Zo goed mogelijk. En we worden nu te veel gezien als een um, perfect geanalyseerd consument. En, Waardoor we met z'n allen eenzaam worden. We, en dat is niet, er is niet een, een dader. Dat is niet de grote boef. Dat zijn we zelf. Maar, maar hoe, dat. Kun, hoe kun je die verbinding weer terugbrengen dan? Ja, ja, dat weet ik niet. Um, je, je moet, ook, je moet uh, op een gegeven moment in omstandigheden komen... waar je niet om hebt gevraagd. En dat is vrijheid. Want dan, weet je wel, dan krijg je... Maar hoe dat zou moeten, weet niet. Want mensen willen eigenlijk alleen maar precies wat ze denken. Wat ze willen. En ikzelf ook hoor. Ik bedoel, ik ben niet, ik ben niet uh, hoger of zo... Maar dat, dat, is wel een, nu een, dat is nu wel aan de hand. Dat zie ik wel, ja. ja Paul, wat heb jij ideeën hoe je die verbinding ja. kunt herstellen... die verloren is gegaan, volgens Erik? Het is verloren gegaan ten eerste doordat we zeggen... we hebben recht op, de staat moet alles doen. Hoe krijgen we die terug? Als we elkaar meer om hulp vragen. De Nederlanders zijn erg gierig met elkaar om hulp vragen. Moeten we kwetsbaarder ja. durven zijn? Ja. En daardoor schep je relaties. Je moet je voorstellen hoe voel je je als iemand je om hulp vraagt. Dan word je aangesproken in je waardering, dan word je gewaardeerd. En de waardering is de belangrijkste behoefte van iedere mens. Als je in straat hangt jongeren. Als je vraagt waarom zitten ze zo te, te, te klieren. Hier waarderen we elkaar, buiten niet. En hoe waardeer je iemand? Als je iemand om hulp wil vragen, dat durven we niet. Want dan zijn we afhankelijk. Dat ja. moet de staat maar doen. En ik ga gewoon naar de staat toe. Dus kwetsbaarheid en afhankelijkheid zou je eigenlijk heel positief de, de, moeten duiden. Ja, de kwetsbaarheid van mij... Mijn kwetsbaarheid moet ik durven uiten. Ja. Help mij, ik kan niet alleen. Ja. En dan komt de dankbaarheid voor elkaar... In kleine dorpen zie je Want, uh, hoe buitenlanders opgevangen worden. Die leren Nederlands, die worden geholpen. Je ziet hier de voedselpakketten. Mensen helpen elkaar. Iemand om hulp vragen is eigenlijk ook hem een geschenk geven. Ja. Want je, je zegt eigenlijk tegen die ander, jij kunt mij helpen. En ja, iemand kunnen helpen is yes, heel dat, fijn. Dat is het punt. Ja, dat is waar. Dat is het punt. En we hebben, wij zijn gierig met onze vriendelijkheid. Zou je daar wat Keken gullen mee moeten zijn. Vera? Sorry? Vera? Nee, nou, ik ik had even een vraag. Kijken we elkaar in de ogen? Kijken we elkaar genoeg in de ogen? Vanavond? Nee. Ja, dat zijn straat. Ja. ze kijken weg. Ja, dus, dat zegt ja. Levinas. Levinas zegt, ik herken mijzelf in de ogen van de ander. Dus de Joodse filosoof ja. in Frankrijk. En maar dat ontbreekt... Dus zeg maar, dat is een vorm van verbinding. Dat je elkaar aankijkt. Dat je en dat, kaart... dat is heel letterlijk wat ik nou zeg. Ja. Maar ik bedoel het ook ja. figuurlijk. Klopt. Ja. Maar ja. kunnen jullie dat ook um, faciliteren? Door, door gebouwen te maken waarin mensen zich vrij voelen om kwetsbaar te zijn. Door liedjes te maken, een muzikaal universum te creëren... waarin mensen zich vrij voelen om kwetsbaar te zijn. Ja. Die vrijheid is natuurlijk ook wel... Um, vroeger werd je... Um, kinderen werden op straat gecorrigeerd, ook door anderen. Weet je wel? En nu hebben wij een soort, een soort vrijheid, wat we dan vrijheid noemen, van je mag alles. Dus je mag niet iemand's kinderen op straat zeggen dat ze niet iets op straat uh, mogen gooien of zo. Daar blijf je van af, want dat is, dat is een andere wereld. En dat dat is, dat hun, en... is dat er verschil tussen vrijheid en onverschilligheid? Ja, of, nou ja. onverschilligheid zo, angst, denk angst. ik ook wel. Ja. Angst om, ja, om... Je bent, er, je bent je... Je bent zelfstandig, je mag niet bemoeien met anderen. Ja, nee. Dat, ja. Maar wie, wie zet ja. de eerste stap als het hier om gaat? Nou, iedereen kan de eerste stap zetten. Als ik je om hulp vraag, dan raak ik meteen je hart. Een tweede punt is wat belangrijk is, kleinschaligheid. We willen alles grootschalig maken, klassen zo groot mogelijk. Psychologie zo groot mogelijk. Daardoor verzwakt de relatie elkaar in de ogen kijken. Gaat via computer, gaat via telefoon. Ja, is... Dus de relatie verdampt door grootschaligheid. Ja, en wat Erik zegt over het maatschappelijk systeem: hè? bedrijven weten precies wat we kopen en daarom zitten we bij die winkel, en niet bij de andere. We luisteren naar muziek van uh, Jan Smit of we luisteren naar Spinvis, maar we luisteren niet naar alle twee. Hoe, hoe zou je dat kunnen doorbreken? Dat de keuzevrijheid moet vastleggen. Maar je luistert naar muziek als je weet, die man ken ik. Ik ga naar zijn muziek luisteren. Muziek is abstract. Ik ga naar zijn muziek luisteren. Dus muziek genieten heeft ook een relatie nodig. Met de speler, met de componist, ik weet met wat, heeft een relatie nodig. Zonder relatie wordt de muziek wel mooi, mooi maar is geen relatie meer. Nee, dan kom je dus eigenlijk weer op het niet aangaan... van echte relaties met elkaar. Ja, ja. Muziek is een relatie-instrument. Je luistert naar de muzikus, Je luistert niet naar melodie, je luistert naar de muzikus. Inmiddels hebben we volgens mij wel een beetje helder... hoe dat, uh, hoe die mythe Nederlander idealiter uit zou moeten zien. Uh, uh, uh, misschien een beetje hoe we zouden moeten acteren... om, om, om die mythe dichterbij te brengen. Maar hoe... Kan je dat nou praktisch uh, handen en voeten gaan geven? Het zijn nou, mooie weet, ideeën, ja. maar hoe ga je ze praktisch handen en voeten geven, Vera? Ja, ik, ik, ik zou over de hele maatschappij willen, willen praten. Maar dat gaat mij toch, denk ik, Neem helaas je niet lukken. <laughs> Neem je vrijheid. Ja, ik wil anders. het hebben over de scheppende kracht. En uh, binnen mijn eigen vakgebied is dat, een, uh, denk ik, een heel belangrijk... Uh, aspect die, uh, waarvan ik denk soms zijn we vergeten dat we eigenlijk schepper zijn. We scheppen iets. Er is eerst niets. Er is een leeg vel papier en iemand vraagt iets en dan maken we iets. En wat we maken dat is in eerste instantie ons verantwoordelijkheid. Dat is wat we koesteren. Dat is wat we moeten zien groot te maken. Dat we moeten zien te realiseren. Er is een vraag. Maar het het benoemen van die vraag, het begrijpen van wat die vraag is, het doorgronden van de vraag, dat is in wezen ook de vrijheid. Het is een vrijheid en een verplichting die je hebt. Vanuit je eigen vak, althans vanuit mijn eigen, mijn eigen vakdiscipline. En ik denk dat als het in mijn eigen vakdiscipline zo is... dat het in andere vakken ook zo is. Dus we hebben de, de verplichting te scheppen. We hebben de verplichting, ja, ja. Zo had ik het nog niet bedacht, maar eigenlijk wel. Ja. We hebben de verplichting om te scheppen. En dat liefst met een portie lef. Absoluut. Want kijk, als je dat lef niet hebt... dan ben je niet meer, dan schep je niet... maar dan ben je aan het vertalen... Ben je een. Uh... behoefte aan het aanvullen. Ja, ja, precies. Ben je een behoefte inderdaad aan ja. het aanvullen? Daar ben je ja. bij het scheppende ziet iets wat helemaal nieuw is. En ja, van ja. jezelf. Dat, dat is denk ik heel belangrijk. Dat het van jezelf is. Dus je eigen weet... ideaal, je eigen droom. Ja, ik weet bij, ons op het, bij mij op het bureau zeg ik vaak. Wat willen wij? Natuurlijk is er een opdrachtgever en er daar daar zijn zoveel actoren die daarin spelen. Er daar zijn, zijn zoveel partijen die daar een rol in hebben. Wat is ons verantwoordelijkheid? Wij hebben een eigen verantwoordelijkheid. En als, wij, als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt... dan heb je, heb je een dialoog. Ja. En daaruit kan, hoop ik, verwacht ik, weet ik... kunnen hele mooie dingen ontstaan. En daar kunnen je hoe... dat lef ook makkelijker uh, aangaan. Of ja. zeg, met lef dingen doen. Want Paul, hoe krijg je mensen zover om die eigen verantwoordelijkheid te nemen? Vera is daarvan overtuigd, ja. maar niet de, iedereen lijkt haar ja. te zijn... Uh, ja. Aangesproken dat wat dat is betreft. Aan jezelf te werken. Zelfmanagement. Ik wil een mooi voorbeeld, is Mandela. Ja. Mandela was een van de beste leiders. Hij heeft nooit managementopleiding gehad. Hij heeft nooit een opleiding gehad. Hij heeft al in 50 jaar in een cel gezeten. En wat gebeurde er in die cel? Leerde hij zichzelf kennen. Hij voelde precies aan wanneer een cipier hem pijn deed. Als hij toevallig wat vriendelijker was, voelde hij aan hoe een shippier hem blij maakte. Dus hij werd ontzettend gevoelig in zichzelf hoe iemand blij kan maken en verdrietig kan maken. Nou, en dat heeft hij toegepast. Door precies te weten, zo moet ik de mensen niet verdrietig maken. Zo kan ik ze blij maken. En wat deed hij? Ook zijn tegenstanders waren voor hem leermeester. Zijn beul, de cipier van zijn gevangenis... werd zijn eregast toen hij president werd. Waarom? Hij wist dat hij hem blij kon maken. Hij wilde iedereen blij maken. Of blij maken. Hij wilde iedereen waarderen. En dat kon hij doen omdat hij precies wist wie hij zelf was. Ja, dus de self-management zelfkennis, zelfwaardering, zelfleiderschap, ja. zelfbewustwording, hoe je het allemaal wil noemen. Dat is wat jij, wat jij noemde. Dat is het beginpunt. Je moet bij jezelf beginnen. Ben jij ja. zelfbewust, Paul? Ja. Dat doe ik door elke dag een dagboek bij te houden. Dat heb ik mijn student ook geleerd. Dagboek bijhouden. Al twee maanden lang. Wat heb je gedaan? Links. Logboek. Rechts. Wat zijn je gevoelens? Wat heeft je blij gemaakt? Wat heeft je onzeker gemaakt? Wat heeft je verdrietig gemaakt? Daaronder, wat heb ik vandaag geleerd? In één zin. En daaronder in één cijfer. Een één, twee of drie. Eén een rot dag. Drie een mooie dag. Twee, ik weet het niet. Na twee maanden haal ik alles uit elkaar. Ik zoek alle dagen met een drie. Wat heb je geleerd? Ik laat ze een opstel maken. Ik zeg, dat is jouw roeping. Als je dat vasthoudt... dan heb je precies je droom. Dus eigenlijk zouden we allemaal die oefening moeten doen. Ja. ja. Dus het belangrijkste is dat je elke dag nagaat... wat heb ik vandaag geleerd? hoe goed, ken jij jezelf? Nee, nee ik wou zeggen dat je, ja? je vraagt iets... wat moeten we gaan doen als maatschappij? Maar alle antwoorden die je krijgt zijn allemaal heel persoonlijke ja. individuele, kleine oplossingen voor, voor mensen zelf. Maar helemaal dus, misschien dat al die kleine oplossingen ja, bij elkaar... die maatschappij vooruit Die zouden vooruit die maatschappij moeten veranderen. Maar dat is wel helemaal tegen uh, wat de politiek... nu uh, natuurlijk ons probeert te vertellen. Is dat er grote maatschappelijke uh, veranderingen moeten gaan plaatsvinden. En um, terwijl de oplossingen zitten juist in het mini-mini-mini... Het, het Kleine mensje. Maar zou het dan en, zo zijn dat die mini, mini, mini kleine oplossingjes <laughs> met elkaar kunnen gaan ja, zorgen voor een, een maatschappelijke ontwikkeling? Uh, zoals misschien wel omschreven door die uh, regering. Dat gebeurt dan ja. natuurlijk. Ja. ja, Maar hoe je dat dan moet gaan vormgeven? Want inderdaad, ik ben het natuurlijk helemaal met je eens. De oplossing ligt, ligt in onszelf en niet, niet in een beweging ja. of in een. Want jij bent het belangrijkste ja. instrument ja. om de wereld te veranderen. Maar een bottenperk krijg je geen enkele bom om. Maar hoe overtuig je mensen ervan? Dat is dan misschien de vraag die je eigenlijk stelt. Mm. We kunnen daar nu allemaal individueel aan gaan werken. Ja. ja. Maar hoe zorg je ervoor dat, dat dat een maatschappelijke ontwikkeling wordt? Nou, vertrouwen hebben ook wel. Want we moet, ik bedoel, nu klinkt het misschien voor de mensen thuis... alsof het een beetje negatief is. Alsof we uh, uh, slecht denken over de toekomst. Maar dat is toch helemaal niet zo. Ja. Ik bedoel... Uh, ja. Ik was begin van het jaar cultureel professor in de TU in Delft. Dat was een, een ere baantje. Het was heel, heel interessant en heel leuk. En dan kreeg ik te maken met, dus met jonge mensen die onze toekomst gaan maken. De beta's, exacte technische studenten die onze toekomst gaan maken. En wat direct al opviel. Was het idealisme wat daar totaal uitsprak? Weet je, hun, hun doel. Ik had ze gevraagd om een, de gedroomde frontlijn van hun vakgebied. In, in een verhaal. Hebben we het hier? Verhaal, weet je, Vertel een verhaal van een minuut. De gedroomde lijn, frontlijn van je vakgebied. En het waren allemaal verhalen over ik wil de mensen helpen ik wil de maatschappij helpen ik wil de armoede of de ziektes uit de wereld dus weet je wel dat waren echt allemaal ik weet wel dat is natuurlijk een heel kleine kleine laag kleine bovenlaag van de maatschappij maar um, ik heb veel vertrouwen in de generaties die de generatie die nu aankomt ja dus. had jouw invalshoek of jouw kracht om met woorden om te gaan had hij daar een speciale rol in? Of het was, dat, zat er een kracht in? Als ik al het voordeel had dat, dat, dat beta-studenten zeg maar minder ontvankelijk zouden zijn voor, voor zaken van als intuïtie of, of poëzie, of, dan is die al gelogen straf. Want uh, het waren echt kunstenaars allemaal, in, in, in zin. Dus dat heeft niet te maken met hoe, um, wat je studeert... maar het feit dat je nieuwsgierig bent... en de wereld wil kennen en wil veranderen natuurlijk. Uh, dat lag al te grondslag van... Dus uh, het, Ik was buiten... Het, Misschien heb ik ze iets geleerd, maar ze hebben mij veel meer geleerd. Ze hmm. uh, hebben jouw vooroordelen helemaal uh, als ik, ja. helemaal, helemaal uh, ja. Ja. Ja. omslaan ja, ja. of omvallen. Ja. Ja. Want, want uh, die jonge mensen waar je het over hebt, die jij dan uh, les hebt gegeven als cultureel professor. Waren dat ook mensen die dat zelf hadden waar Paul het over had, ja. Ja. op een heel jonge leeftijd ook. En die zelf kennen ze ja. ook. Ja, en die ja. zelfkennis ook. Heb je ja. die zelfkennis ook? Ja, uh, ja die hebben pas heel laat opgeduikeld. Op maar dit was echt uh, uh, uh, ongelooflijk te zien hoe, hoe ver die mensen al waren. Weet je, half jongens, helft meisjes, alle, alle uh, disciplines van het exacte ja, ja. wetenschappen. Mm -hmm. ja. en, en ik stond wel versteld ja, hoe, hoe ver ze gingen en hoe gelijkwaardig ze elkaar behandelden. en ja. Weet je, echt. Echt bijzonder was dat. Ja. Het is optimistisch geluid. Is ja. eigenlijk leven we in een maatschappij... Ja. die zich heel mooi ontwikkelt als je dit, dit nou vertelt. Op die Ik manier wel. Ik vind dit heel positief. Dat is heel, heel positief, maar vergis je niet... dat is maar een heel kleine laag. En Dus, we moet, dus die moet wel in verbinding blijven... Met die, met die veel grotere... Maar ja, misschien is er in die andere laag ook zoiets. Alleen daar kom je niet mee in aanraking. Want je beschrijft iets wat maar die... jouw beeld verandert, ja. is... omdat je daar was. Ja, precies. Ja. Dus daar, Je moet dus in werelden komen waar je niet... Die, vanzelf je bekend ja. bent. Ja. Ja. Paul de Blot? Je hebt helemaal gelijk. Datzelfde doe ik ook. En dat versterk je door een netwerk van te maken. Dus ik geef op het einde van mijn college... een half uur ervoor stel ik een vraag. Wat heeft jullie geraakt... van deze colleges? Vijf minuten stilte. Wat schrijf je in één zin op? Daarna share het met je buurman met de buurman bespreken. Het moet een soort olievlek worden als het ware. En dan, daarna gaan ze vragen stellen. Maar als je dat regelmatig doet... dan krijg je een netwerk. Want daarna ontmoeten ze elkaar weer. Je schept een netwerk. Daarom ben ik op Nijrode... zo lang volhou Op mijn 90 jaar. Ik heb een netwerk geschapen van dit soort mensen. Maar gaat dat netwerk ook... Uh, door alle maatschappelijke ja, lagen heen. Dat, dat, dat, dat is een probleem misschien. Ze raken elkaar. Dus nu komt er eens... mag ik mijn vriend of vriendin meenemen... voor die college? Ja, welkom. Maar dat blijft binnen dat, dat, blijft dat de hele dunne dat laagje. Te, dat schept. Ja, ja en... dat begrijp ik. Maar hoe laat je dat doorcijpelen naar die... dit is toch een maatschappelijke dat bovenlaag doen ze waar we het over Dat hebben. doen ze zelf. Die laten het ook doorcijpelen naar andere maatschappelijke lagen. Dat doen ze zelf. Maar die verbinding Ze gaan met wordt hun... steeds kleiner. Die verbindingen zijn, zijn steeds moeilijker te leggen. Jawel, maar als je die groep studenten, onder studenten eerst... Ja. die gaan met hun kennissen spreken en zo. Die groep groeit langzaam, maar diep. Dat is genoeg. Je hebt, je hebt maar één persoon nodig om een hele sfeer te Wat dat betreft Heb jij er vertrouwen in dat dat daar in die bovenlaag begint... maar dat dat doorzijpelt naar andere maatschappelijke Je moet het diepte in gaan. En ik geef het reddest drie dagen. Voor sommigen kies ik uit drie dagen. En worden, dat worden de, zeg maar, de voorgangers van dit netwerk. Ik vind het een uh, positief en een, een bemoedigend slot uh, van deze uitzending... We zijn nog niet helemaal aan het einde. Want Erik, jij gaat uh, uh, één liedje zingen. Omdat ik dat graag wou. <lacht> een liedje wat ik je ook van de week in Hasselt in België heb uh, horen zingen. Kom terug. Een liedje over bezieling. Nou, een lied over springen. En een lied over doen wat je niet durft. En het, over durven. Het, het komt allemaal wel weer heel... Uh, het is allemaal echt een, een, een, een, een soort reisadvies voor, voor het leven. Een reisadvies? Ja, dat nog nu al... voor de nacht, maar eigenlijk een reisadvies <lacht> okay. voor het leven. Erik de Jong, komt u dan. dan?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 Drink de tranen op je hand, zwijger van. Erf de ogen van je kind, kijk erdoor. Koste je geheime hart tot het eind. Reis ver, drink wijn, denk na. Lach hard, duik diep, kom terug. Droom een boot in de zon Geef hem zeilen en wind Kus een droevige mond Heel zacht Voor de dag begint. Bewaar een steen in je tas Uit het land waar je sliep Waar je de wonden opliep Waar een koninkrijk verging Haal de parels uit de zee Geef ze weg, vecht met alles wat je hebt, verlies het goed, wacht dan tot het lichter wordt, je hebt de tijd, reis ver, drink wijn, denk na, laag hard, duik diep, kom terug, reis ver, drink wijn, denk na, laag hard, duik diep. Ja, de jongens, Pinvis okay. komt terug. Uh, inderdaad, een mooi reisadvies uh, voor het leven. Uh, hoe, hoe ga jij uh, de komende tijd dit reisadvies in de praktijk brengen, Vera? Nou, ik ga nog een keer heel goed naar het lied luisteren. Maar, uh, jeetje, wat een vraag zeg! <laughs> ik denk dat ik heel veel ga reizen zonder in het vliegtuig te stappen. En dan reis je door Nederland? Reis of je ik reis ik door Nederland en reis ik door mezelf. En hoe ziet een reis door jezelf eruit? Heel mooi. <laughs> waar ben je naar op zoek? Um, naar... De, um, steeds opnieuw naar het plezier... wat ik heb in, het, in de dingen die ik doe. Dus naar de kracht om dat plezier overeind te houden. Ja. Paul de bot, reis ver, drink wijn, kom terug. Hoe ga jij dat in de praktijk brengen de komende tijd? Voor mijzelf? Mm -hmm. Altijd zoeken wat ik in het diepste van mijn hart verlang. En dat onder controle houden onder controle, de zin van dat ik het zuiver hou... en niet vervuild raak, en niet verkild, verstikt raak. Dat doe je al, eh, als ik even terug naar die tijd van die golf... Hè? Eh, ja. is, toen was je vier en nu ben je 89, dat doe je al 85 jaar lang. Hoe hou je dat zo fris voor jezelf? Door elke dag na te gaan, wat heb ik vandaag geleerd? En hoe kan ik het morgen beter doen? Wat is de les van vandaag? De les van vandaag is dat het een heel interessante avond was... Vanochtend heb ik ook lessen gegeven. Ik ben verrijkt door de belangstelling van mensen... die echt iets moois willen maken, maar niet weten hoe ze dat moeten doen. En daar probeer ik hen mee te helpen. Dat ik hen help om te laten zien wie ze zijn en hoe ze dat kunnen uitvoeren. En Erik, je eigen advies, reis ver. Wat ik vond... Drink wijn, kom terug. Hoe ga jij het in de praktijk brengen? Um, wat ik nu het uh, laatste jaar of zo... al is echt over na ga denken... is dan hoe ik goed oud ga worden. Want um, oud worden, natuurlijk, je wordt vanzelf oud. Je bent oud. hoe oud? 52. Maar je wordt vanzelf oud natuurlijk, dat is uh, nogal logisch. Maar om dat op een goede manier te doen... Want ik zie best wel veel uh, uh, mensen die, hoe ouder ze worden... hoe kleiner hun wereld wordt. En hoe meer teleurgesteld ze misschien worden. Of hoe had het moeten kunnen hoe, Wat voor fout heb ik gemaakt, heb ik spijt. En um, ik wil, nou, nou net als Paul, dus uh, uh, proberen groter te worden... in plaats van kleiner te worden... En, maar dat gaat niet vanzelf. Ik denk niet dat dat, dat is wel in, in actie. Je moet daar een actie voor ondernemen. En, en hoe, hoe ga je dat ja, dan proberen dan ben ik nog niet achter, nog groter te worden? In eerste instantie ben ik er nu al achter dat ik daar niet ga moet gaan zitten wachten tot het gebeurt, want dan gebeurt het niet. Dus uh, um, ja, ik heb met Simon Vinko bijvoorbeeld. Weet je, dat was ook in, in, in, in de tachtig. Die werd ook alleen maar groter. En had steeds meer plezier in zijn werk. En wat Vera zegt, weet je, en hoe. Um, ik, ik hoop dat. Groter te kunnen maken in plaats van ouder en kleiner te kunnen. Ja. Groter te maken ook binnen je werk? Binnen mijn werk, binnen mijn leven, binnen mijn geest, lezen. Ja, dat is echt een opdracht, lezen. Want als je wil reizen over de wereld, hoef je inderdaad niet in het vliegtuig te stappen. Lezen. Dat is echt een opdracht die ik mezelf wil geven. Hoe eindigen we vannacht positief? Wat mij betreft wel. Maar ik begon daar ook mee, ik geloof echt in de vindingrijkheid van mensen. Van onze soort op deze planeet. En dat we altijd in staat zijn om iets te vinden, te bedenken, te ontdekken. Waardoor we en blijven bestaan en het ook beter hebben. Ons ontwikkelen. Mooie laatste woorden, vind ik, van architect Vera Janowczynski. Zij was samen met hoogleraar Business Spiritualiteit, Paul de Blot... en uh, theater en liedmaker uh, Erik de Jong, alias Spindwis... te gast in deze Casaluna Fiesta. Ik vond het oprecht, en dat meen ik serieus, een, een eer en een, een genoegen... alle twee tegelijk, dat jullie uh, mijn gasten wilden zijn... in deze ook voor mij een bijzondere uitzending. Dank daarvoor, veel dank daarvoor. Uh, maar het is toch echt bijna twee uur. Dus we gaan de luiken sluiten. Ik wens jullie wel thuis. En heel tot een andere keer. Kazeluna is er maandag weer. Even naar middernacht. Hier bij de NSGW op Radio 1. Waar nu de VPRO verder gaat met woord. En dat wordt vannacht gepresenteerd door Maarten Westerveen. Rest mij u nog een goede nacht. En een goed weekend te wensen.